Zes uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Spanje kan nog voor het eind van de maand 30 miljard euro lenen voor zijn banken. Daar zijn de ministers van Financiën van de eurozone het overeens geworden. Over tien dagen zullen ze verdere afspraken maken. In de tussentijd moeten de nationale parlementen of regeringen met de steun aan Spanje instemmen. Spanje mag van de ministers ook een jaar langer doen over het terugdringen van het begrotingstekort. De EU-ministers moeten daar later vandaag definitief over besluiten. Werknemers op Noorse boorplatforms moeten weer aan het werk. Minister Streum van Werkgelegenheid heeft een verdere staking verboden. De werknemers wilden met de staking afdwingen dat ze met 62 jaar met pensioen mogen. Vannacht dreigde de complete Noorse olie- en gasproductie stil te vallen. En daarop greep de minister in. Ze vindt de acties onverantwoord.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 Zeepwinkelketen Sabon is failliet verklaard. Het bedrijf verkoopt vanuit vd filialen en heeft ook zo'n 30 eigen winkels. Vorige week werd uitstel van betaling verleend. De problemen ontstonden eerder dit jaar toen Sabon-eigenaar Ulte er niet in slaagde om een keten van iCenter-winkels ice over te nemen. In Trinidad zijn bij werkzaamheden om ecotoerisme te bevorderen tienduizenden leterschuldpadden gedood. Bij een strand waar de dieren eieren leggen moest een riviermonding worden uitgediept... omdat een hotel voortdurend door water werd bedreigd. Voor de ogen van de toeristen was de graafmachines zo'n 20.000 eieren plat... en ook veel jonge dieren overleefden het niet. Het weer, vanochtend eerst af en toe zon, later neemt de kans op een bui toe. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 10 juli, goedemorgen. Ministers van Financiën van de eurozone hebben maar weer een nachtje doorgehaald. En hebben afgesproken dat Spanje steun krijgt voor de noodlijdende banken... en het begrotingstekort tijdens AD heeft het laatste nieuws uit Brussel. Wordt minister de jager van Financiën ook over de uitkomsten. En econoom aan de Universiteit van Madrid, Marcel Jansen... analyseert de gevolgen voor Spanje. Vertrouwen op de financiële markten na de eurotop van anderhalve week geleden... is in ieder geval alweer verdampt. Daarover praten we met econoom Tim Giersen van de Rabobank. En verder, VN-gezant Annan probeert nog één keer een oplossing te vinden voor Syrië. Dit keer betrekt hij ook Iran bij de zaak. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran vertelt zo over zijn kansen. Sander van Horen houdt de situatie in Egypte in de gaten. Daar moet het parlement vandaag eigenlijk bijeenkomen. De rechtbank in Breda komt vandaag met het vonnis tegen leden van motorclub Satudara. We hebben het over een bijzondere manier van bedrijfsspionage... met USB-sticks die op een parkeerplaats worden achtergelaten. Roland Stekelenburg heeft het laatste internetnieuws. De Tour ontwaakt tussen half negen en negen uur. Alle nieuwgeboren koorhoenders zijn dood. En een Amsterdamse schoenmaker repareerde de lazen van Madonna. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot tien uur. Kunt kunt ze ook volgen via internet? Ga dan even naar nos.nl of naar radio1.nl. Spanje kan dus voor het eind van de maand 30 miljard euro krijgen om zijn bankensector overeind te houden. Zijn de ministers van financiën van de eurozone het overeens geworden. Voorzitter Jonker van de Eurogroep maakte het nieuws vannacht bekend. We are aiming at reaching a formal agreement in the second half of July allowing for a first disbursement of 30 billion euros by the end of the month to be mobilised as a contingency in case urgent needs in the Spanish banking sector. De 17 ministers zullen de overeenkomst op 20 juli verder uitwerken. Eerst moeten de ministers in eigen land toestemming krijgen voor de steun aan Spanje. De noodleidende Spaanse banken krijgen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 De gigastal die volgend jaar wordt gebouwd in Limburgse Horst dreigt acht keer groter te worden dan staatssecretaris Bleker van Landbouw heeft voorgesteld. De overheid betaalt zelfs mee aan de bouw. Volgens Stichting Wakker Dier ruim 2 miljoen euro. En dat is opmerkelijk gezien het aantal tegenstanders, zegt de stichting. Wij zijn er heel erg tegen. En de meerderheid van de bevolking is tegen zulke meegestallen. De meerderheid van de Tweede Kamer is tegen zulke meegestallen. En ook het kabinet zegt tegen dit soort meegestallen te zijn. Ja, blijkbaar wijst erop dat de subsidies voor de gigastal zijn verleend. voor zijn aantreden als staatssecretaris. Ik dacht dat de eerste subsidieverzoeken in 2003 zijn gedaan. In het vorige kabinet, CDA, Partij van Arbeid... onder leiding van landbouwminister Verburg... zijn die subsidies toegekend om technologie te ontwikkelen. Maar vorige maand schreef Bleker aan de Tweede Kamer... dat grote stallen onwenselijk zijn. De bovengrenzen liggen volgens hem bij 240.000 kippen en 10.000 varkens. In de megastal komen straks 1,1 miljoen kippen en ruim 30.000 varkens. Bleker vindt dit soort megastallen geen goede ontwikkeling voor de toekomst. Als je kijkt naar het dierenwelzijn, milieu, mesverwerking, energieopwekking, al dat soort dingen meer, allemaal tip top voor elkaar. Maar ik vind het een ontwikkeling die we in Nederland in het algemeen niet zouden moeten willen. Dit soort gigantisch, grote aantallen dieren op één locatie. Extreme industrialisatie van de dierhouderij. Volgens bleek het niet automatisch zo dat megastallen per se slecht zijn. De technologie die in de stallen ontwikkeld wordt, is volgens hem vaak zowel goed voor het dierenwelzijn als voor het milieu. Shell is officieel het grootste bedrijf ter wereld. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift Fortune in de Global 500. Deze lijst wordt ieder jaar samengesteld... op basis van de jaaromzet van bedrijf. De omzet van Shell was vorig jaar bijna 400 miljard euro. Volgens de hoofdredacteur van Fortune is het geen verrassing... dat een oliebedrijf opeenstaat. Het is een story van big oil, zoals uiteindelijk met de lijst. Uh, Nummer 1, Royal Dutch Shell. Nummer 2 uh our friends at Exxon Mobil yep. number three, Walmart number four, BP number five Sinopec so with the exception of Walmart all energy companies there. Ja, je hoort dat supermarktketen Walmart is het enige bedrijf in de top vijf dat geen energiebedrijf is, maar een supermarktketen. Vorig jaar stond Walmart nog op één. Kleine aardbeving heeft gisteren voor paniek gezorgd in Rome. De Romeinen renden bang de straat op om zich in veiligheid te brengen. En deze man werd opgeschrikt door de beving toen hij op een terrasje zat. Een momentje. Siedeld, gesteld. Ik ben dichter. Ik heb niet tijd om te denken, is te denken. Er is wat te doen. Er vielen geen gewonden. En ook de schade lijkt tot nu toe mee te vallen. De aardbeving had een kracht van 3,5 op de schaal van Richter. scossa een magnitude di 3,5 ad una profonditeit di 10 kilometer circa. Ook de paus voelde de schok in zijn vakantiehuis in het dorpje Castel Gandolfo, zo'n 30 kilometer ten zuiden van Rome. Italië is de laatste tijd vaker getroffen door aardbevingen. In mei kwamen 25 mensen om het leven bij een beving in de buurt van Modena. De Utrechtse occupiers hebben hun tentenkamp in de binnenstad opgebroken. Occupy-bewoners zeggen dat ze zich niet meer veilig voelen op het plein voor het stadhuis. De veiligheid van de demonstranten kan niet worden gegarandeerd. Er is een ernstig incident wat zich heeft, heeft afgespeeld gisteren. En daarbij uh, is de politie meermaals gebeld en niet komen opdagen. En, nou ja, dat, dat geeft eigenlijk weer dat het hier gewoon nu te gevaarlijk is voor de demonstranten. En dat we daarom dus uh, ja, per direct eigenlijk het, uh, het kamp afbreken. Ja, wat is er dan gebeurd Zo in de nacht van? Van zondag op maandag zou een dakloze man met een mes hebben ingestoken op de tenten in het kamp. Het duurde volgens de activisten ruim twee en een half uur voordat de politie kwam. Burgemeester Wolfsen zei een paar uur voor vertrek van de occupiers... dat hij nu echt een einde aan de bezetting van het plein wil maken. Demonstreren en het recht van betoging is echt een groot goed en een grondrecht. Maar om een belangrijk plein voor het stadhuis, ja, voor, voor onbepaalde bepaalde tijd aan de openbare ruimte te onttrekken... waardoor andere Utrechters geen gebruik meer kunnen maken van het plein. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Volgens de actievoerders heeft hun vertrek niets te maken met de plannen van Wolfsen. Ze hebben niet gezegd of ze een nieuw kamp gaan opzetten in de stad. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag is gisteren de eerste getuige gehoord... in het proces tegen Radko Mladic. In een emotioneel betoog had de 34-jarige Bosnische moslim het over zijn jeugd en werd van zijn vader gescheiden door de militairen. You know what happened to your father? Your honors after being there that night. There's no doubt in my mind that they were all killed. Toen hij en zijn familie na weken terugkeerde, zagen ze dat er van hun dorp maar weinig over was. En het eerste wat ze zagen was het lichaam van de geestelijke van het dorp. The old man was burned. They found the body. And the little kid was crying because they decided to bury whatever was left of him. And then soon after that, we found out that the rest of the people that stayed there were also. Oud-generaal Mladic staat onder meer terecht voor de moord op duizenden moslims in Srebrenica. De Afghaanse regering zegt er alles aan te doen om de daders te pakken... die vorige week een vrouw executeerde in Afghanistan. Deze Afghaanse vrouw van 22 jaar zou vreemd zijn gegaan. De executie werd gefilmd en de video heeft wereldwijd voor een schok gezorgd. Volgens een woordvoerder van de Afghaanse regering is dit het het werk van de Taliban. We gaan thoroughly in deze video... En we zullen uh, we die culprits en die Taliban vinden die achter dit acte van violence. Volgens deze vrouwenrechtenactivist doet de regering te weinig om het geweld tegen vrouwen te bestrijden. I think there is zero tolerance about um, such things and about uh, the silence of government and this happens few few few kilometers away from Kabul. I think uh, we will have to do seriously something about this. De NAVO heeft de Afghaanse regering hulp aangeboden om de daders van de executie op te pakken. Een Marokkaanse rapper die al maanden vastzit vanwege een rapnummer is in hongerstaking gegaan. Hij protesteert daarmee tegen de omstandigheden in de gevangenis. Die rapper Al-Haket is veroordeeld tot een jaar cel vanwege het nummer Honden van de straat, waarin hij de Marokkaanse politie beschuldigt van corruptie. Heel. De repper was ook betrokken bij de 20 februari-staking in beweging... die sinds vorig jaar protesteert voor hervormingen in Mexico. In Mexico, in Marokko dus. De Marokkaanse repper. De Venezolaanse president Hugo Chavez dan... die zegt dat hij in goede gezondheid verkeert. Afgelopen maanden is hij verschillende keren behandeld tegen kanker. De 57-jarige Chavez reageerde positief op de vraag van een journalist... of hij nog altijd kankervrij is. Ja, totaal vrij. Dus halverwege 2011 werd er kanker vastgesteld bij Chavez. Na meerdere operaties en bestralingen in klinieken in Cuba en Brazilië... zegt de president dat u nu weer gezond is. Over drie maanden zijn er presidentsverkiezingen in Venezuela. Chavez is sinds 1999 aan de macht en hoopt herkozen te worden. Wall Street dan sloot gisteren in het rood. De Dow Jones-index stond aan het eind van de handelsdag drie tiende lager. De technologiebeurs Nasdaq sloot twee tiende lager. In Azië wordt alweer gehandeld. Japanse Nikkei-index doet het nu goed. Staat op een lichte winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over zes. Doe maar, heeft de fans gisteren opgeroepen mee te schrijven aan een nieuw nummer van de band. De eerste zes woorden van de tekst staan inmiddels online. Dat nummer is te beluisteren op www.doemarmee.nu. De eerste woorden van de tekst komen van Doe maar. Op een dag komt de dag. Doe maar is op 13, 17, 19 en 20 oktober... de hoofdact van de zevende editie van Symfonia in Rosso. We zijn nu net een stuk in de... Dit alles van Doe Maar. En meeschrijf aan een nieuw nummer van de band kan dus Dan moet u eventjes naar Doe maar mee. Nu. Twee Wimbledon-winnaars speelden gisteren een wedstrijdje tennis... op een baantje midden in Den Haag. Richard Krajček had Björn Borg uitgenodigd... om met hem het 15-jarig bestaan van zijn Krajček Foundation te vieren. Colette van Nuenen zag de twee spelen. De tribunes naast het tennisbaantje in het Haagse Valkenboskwartier... zit hartstikke vol met kinderen en ouders uit de buurt. Ik dacht dat Björn Borg de hoofdprijs was van vandaag. Maar zelfs de premier heeft zich verwaardigd om hier naartoe te komen. Maar de hoofdprijs is Björn Borg. Heeft u nog herinneringen aan hem van in zijn wimmelende tijd? Ja, zeker. De, de, zwijgende, de zwijgende winnaar, die altijd helemaal rustig bleef. En dan had je daar de lendels en de mekkero's tegenover staan... Die, als een soort stuiterbal over die baan gingen. Maar hij bleef natuurlijk altijd zwaaf, in controle. Tennis u zelf ook? Ja, toen wel. Ik heb uh, een paar jaar getennis, maar hij was daar zo slecht in dat ik er weer mee gestopt ben. Maar waarom bent u hier? Een mooi campagne-momentje? Nee, omdat ik het gewoon heel bijzonder vind wat Richard uh, gedaan heeft, Richard Karjacek. Uh, hij is vijftien uh, jaar geleden mee begonnen. is de eerste eigenlijk in Nederland die echt begonnen is om sport daarmee ook echt naar de binnensteden te brengen. Het tweede wat ik bijzonder vind is dat hij niet zegt, ik, ik gooi er een zak geld tegen aan en leg zo. Uh, Baandje aan, maar dat hij ook organiseert, of dat de buurt eigenlijk organiseert, dat dat ook gaat werken. Dus dat heel veel vrijwilligerswerk omheen ontstaat. En ja. ja, dus dat zo'n baan ook echt eigenaar van de buurt wordt. Of dat de buurt, sorry, eigenaar wordt van zo'n tennisbaan. En dat is natuurlijk ook super gaaf. Ja, veel plezier, ze gaan ook nog een stukje tennis, heb ik gehoord. Dus ja, zo... ik niet, maar. Uh... <laughs> Richard Krajicek legde zijn eerste tennisbaantje aan na zijn winst op Wimbledon in juli 1996. En inmiddels, na 15 jaar, zijn er 87 van die Krajicek Playgrounds in Nederland. En is er eentje okay, in Londen en één in Suriname. Uh, Richard Krajicek won de tos. En die heeft uh, gekozen om te beginnen met serveren. Wie het eerst bij de 10 is, heeft gewonnen in deze Champions League het bijzonder om hen hier zo samen te zien spelen? Ja. Heel bijzonder. Is je een beetje goed? Ja, wij zitten eigenlijk in talentengroepje. Ja. Wanneer wordt jullie eerste Wimbledon? Of als ik 18 jaar wil, wil ik Wimbledon gaan spelen. Hoe vind je het om uh, hier bij de Krajcek Foundation uh, te spelen? Waarom doe je dat? Hier spelen kinderen die, voor, zeg maar, die niet zo voor andere club kunnen betalen. Met de Oivapas kan je hier gratis. Dus Daarom komen hier kinderen. Worden ze beter en zo. Ja. Want een gewone tennisclub is heel erg duur natuurlijk. Ja, tennis is een dure sport. Ja. <tied> Je wil een handtekening halen natuurlijk. Ja. En van wie? Van Krijk of van Bjornborg? Uh, Krijk. Oh, hier is die. Kijk. We hebben ze alle drie. Heb je ze alle drie? Ja. En welke ben je het blijst mee? Uh, met die van Richard Krijk. Waarom? Omdat hij is wel mijn held. Ja? Ja. Dat zou wel heel fijn zijn als ik ze op dat niveau zou kunnen ze later. Ja. En? Gaat dat lukken, denk je? Nou, vast niet, maar het valt te proberen. <laughs> en hey, wie is je grote held? Uh, ik denk. Mark Rutte en Richard Krajcek. Omdat Richard Krajcek, die is wel uh, mijn tennisidool. En uh, uh, Mark Ruther Rutte, die is de, van de president, volgens mij. Oh, een zoiets, een zoiets, ja. Premier. Ja, dat. Dat is wel leuk. Die zie je wel eens op tv, natuurlijk, hè? Ja. En Björn Borg, ken je die ook? Ja, ja, ja die ken ja, ik wel. Ik heb ook onderbroek van hem. <laughs> <mensen> van de... <laughs> ik ook. Krajček. Laat zien. Nou, straks. Doen we straks. Goed. Kraaitjek. Uh, geen onderbroeken van. Die won wel trouwens op zijn eigen Krijtjeck Playground. in het Haagse Valkenboskwartier in Den Haag. Het is negen minuten voor half zeven. Dordrecht heeft een uh, nieuwe. maar iets wat vreemde attractie. Namelijk de Ark van Noach. Bouw van het schip kostte. 3,5 miljoen euro. Het schip is van hout. en het uh, geesteskind van een gelovig ondernemer. Bal Sanders ging op bezoek. Als je aankomt rijden. dan. Ligt hij daar ineens? Massaal, massief, kan ik bijna zeggen. Kunt u even kort vertellen wat de afmetingen zijn? 500, uh, 300 ellebogen lang. Ik heb mijn elleboog genomen, 50 centimeter. Dus hij is 150 meter lang. 50 ellebogen breed, zegt de Bijbel. Dus 25 meter breed en 30 ellebogen hoog. Een exacte replica van de Ark van Noach? Drie verdiepingen, zegt de Bijbel. Die afmeting die ik net gezegd heb. Een ingang in de midden, uh, middenvloer. Dus exact zoals hier in de Bijbel staat. Welke gek bouwt zoiets? Johan Huibers. Maar waarom wilde u zo graag die ark nabouwen? Van oh, God vertellen, dat de mensen de Bijbel weer gaan lezen. Om het verhaal te vertellen? Eh, niet alleen het verhaal, maar de Bijbel in het algemeen. Dat er een gebruiksaanwijzing is van ons leven. Dat we God gaan onderzoeken. Eh, waarom hij dat doet? Is hij zo liefdevol dan? Laat het dan eens merken. Nou, als je, als je op je knieën gaat voor God en je vraagt of hij in je leven wil komen... Ja, ja, dan, dan komt doe hij in je leven. Zullen we even een kleine wandeling maken door de ark? Doe maar. Ja. Drama, de werkplaats van Noah. S slapen, moe. We zien een ruimte met een paar stapelbedden. Ja. Alles is van blankhout, van, ja. van dat onbewerkte hout. Ja. Uh, maar hoe weet u nu dat het er zo ook uit heeft gezien? Nou, hij heeft verwacht dat er minstens 10.000 mensen aan boord kwamen volgens mij. Dus hij heeft echt stapelbedden gemaakt om te zorgen dat ook iedereen aan boord kon. En dan natuurlijk de dieren. Laten we die niet vergeten. Want waar zijn die? Die zijn hier boven, hè? De vogels zijn er wel aan boord. Ja, dat hebben we allemaal gekregen ook. Het zijn de agaponissen. Ik denk dat ze een veertig zijn. Prachtige kleurtjes. Kijk hoe mooi. Leven de dieren, prachtig. Hier worden dus uh, dieren te staan. Hè? De, de wilde dieren staan achter dat schot. En de huisdieren die waren aan deze kant. Ja. We staan in een open ruimte. Allerlei palen staan er. We zien uh, hooi liggen. We zien allerlei vaten. We zien uh, uh, al wat dieren. Maar ze zijn van plastic. Ze zijn van plastic, ja. Gaat dat nog veranderen? Ik hoop het wel, ja. Dus dat hangt ook natuurlijk van het aantal bezoekers af. Hoe meer bezoekers, hoe meer leven de dieren. Ja. Ik ben een beetje in, in, in verwarring. Is het nu een toeristische trekpleister, een attractiepark om het zo maar te zeggen, of is het een boodschap? Een attractiepark met een boodschap, ja, dat is het. Dus uh, we willen op een leuke manier de boodschap brengen, uh, de boodschap, maar het is ook een leuk dagje uit. Als je een ongelovig bent en je niet geïnteresseerd bent, is het even goed leuk. Want wat is hier allemaal te doen? Behalve natuurlijk dat je het verhaal te zien en te, te beleven krijgt van Noah. Ja, we hebben dus twee Aan De ene kant speelt een band, zijn allerlei optredens. En de andere kant zijn voorstellingen. Daar gaan we trommelen met de kinderen. Maar er is ook een uh, roofvogelshow. Daar gebeuren allerlei dingen om de mensen dus te entertainen. Dus toch attractiepark inderdaad. Maar op een leuke manier. Zijn er wel eens mensen die u een beetje gek vinden? Nee, dat hebben ze nog nooit tegen me gezegd. Nee, nee. maar achter uur rug om misschien? Ja, dat hoor je wel via via. Ja, mijn kinderen hebben er heel veel last van. Wat zeggen ze dan? Ja, jouw vader is gek. Ja? En bent u gek? Ja, dat laat ik gewoon aan jou over. Ik, ik vind het zelf natuurlijk niet. Nee, ik vind het fantastisch om dit gemaakt te hebben. Nu de kinderen hier te zien rondlopen. Ik geniet er zo intens van. Laat mij maar lekker gek zijn dan. Ja. De gemeente Dordrecht heeft een uh, voorlopige vergunning afgegeven, waardoor er 500 mensen tegelijk op het schip kunnen. Als uh, alles is gecontroleerd, kunnen er 3000 mensen zelfs tegelijk op de Ark van Noach. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Met een overwinning in de negende etappe heeft Bradley Wiggins de leidende positie in het algemeen klassement van de Tour de France fors verstevigd. Brit was 35 seconden sneller dan ploeg en landgenoot Christopher Froome.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 Tweede blijft tweede, maar heeft nu al een achterstand van bijna twee minuten. Wiggins geniet van zijn leidende positie, maar ontkent dat de buiten al binnen is. Nee, no, no. I mean, I've certainly gone a long way to consolidating a good lead in the tour, but um, there's a long way to go. And uh, you know, as uh, I said a few times already, I'm, I'm only human, and um, you know, always there's anything can happen in the next twee weeks, a bad day, a crash or whatever. So It's just taking it one day at a time and, and getting the best out of myself each day, which I did today. So at the moment, it's a fantastic position to be in. Nou, mooie positie dus, maar hoe dus vindt dat dat Tour nog lang duurt... dat er de komende week ook nog een hoop kan gebeuren. Een slechte dag bijvoorbeeld of een valpartij. Hij bekijkt het van dag tot dag en hoopt er dan het beste van te maken. Precies zoals hij gisteren deed. En de Nederlanders lieten het gisteren tijdens de tijdrit opnieuw afweten. Leeuwe Westra, die deed het nog het best. Zeer het hoor. 17e plaats. Voor de Vries was de etappe ook een belangrijke test voor de Olympische Spelen... waar die ook op de tijdrit uitkomt. Ik wou wel even wel kijken waar ik nu sta. Maar ik ben van de week drie keer hard tegen, tegen het asfalt gegaan. En uh, ja, dat is geen excuus, maar uh, ja, ik het was toch wel ik, ja, eerlijk gezegd eerst een beetje afwachten vandaag, uh, hoe, hoe ik ervoor stond. Uh, ik had een beetje twijfels, maar. Uh... Ja, het eerste stuk zeg ik was, niet, was volgens mij gewoon niet goed genoeg, maar het tweede deel wel. En, uh, ja, met oog wat, wat er nog komt dan, die tweede tijdrit en de Olympische Spelen... denk ik dat het wel heel uh, positief is. Bauke Mollema is nog altijd de beste Nederlander in het klassement. Maar verspeelde veel tijd en uh, beëindigde de tijdrit als uh, nummer 120. De Rabo-renner had vooral veel fysiek ongemak. Nou ja, ik heb beide ellebogen kapot. En uh, ja, nou op zo'n tijdritfiets uh, dan uh, lig je in een lichtstuur. En, ja, precies... Uh,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 Bradley Wiggins blijft dus leider in het algemeen klassement voor Evans en Froome. Mollema staat op nummer 39, maar blijft de best geclasseerde landgenoot. Peter Zagan behoudt de leiding in het puntenklassement... en Frederik Keziakov die in het bergklassement... de witte trui van het jongerenklassement is weer om de schouders van TJ van Garderen gekomen. Vandaag is er een rustdag in de Tour. De dus tegenslag voor Henk Grol. Ruim twee weken voor het begin van de Olympische Spelen heeft de Judoka een blessure opgelopen. Tijdens een trainingskamp in Spanje raakte zijn grote teen uit de kom. Blessure komt slecht uit, maar Grol verwacht toch dat hij in Londen wel in actie kan komen. Zijn eerste optreden staat gepland voor 2 augustus. En Manchester City heeft het contract met manager Roberto Mancini opengebroken. En verlengd tot en met 2017. De Italiaan had uh, nog een verbindenis voor één seizoen bij de kampioen van de Engelse Premier League. Onder leiding van Mancini, die in december 2009 werd aangesteld als manager, werd City afgelopen seizoen voor het eerst sinds 1968 kampioen van Engeland. Radio 1 Het NOS-journaal. Al zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Spanje kan nog voor het eind van de maand 30 miljard euro lenen voor zijn bankensector. Dat hebben de ministers van Financiën van de eurozone afgesproken. Over tien dagen maken ze verdere afspraken. In de tussentijd moeten de nationale parlementen... of regeringen met de steun aan Spanje instemmen. Er zijn voor het eerst foto's opgedoken van executies... door Nederlandse militairen in het voormalig Nederlands-Indië. De volkshand schrijft dat die foto's waarschijnlijk zijn gemaakt... tijdens de politicianele acties. Foto's werden gevonden in een vuilcontainer in Enschede. Werknemers op Noorse bordplatforms moeten weer aan het werk. Minister Bjørström van Werkgelegenheid heeft een verdere staking verboden. De werknemers wilden met de staking afdwingen dat ze met 62 jaar met pensioen mogen. En vannacht dreigde de complete Noorse olie- en gasproductie stil te vallen.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 ANWB Verkeersinformatie met een korte file op de A7 Hoorn richting Zaandam. Daar staat tussen de Permanent Zuid en de Afwit Weidewormer 2 kilometer. Wilt u parttime bedrijfskunde studeren? Een MSc of MBA? Kijk dan bij AOG School of Management. AOG School of Management, uw fundament voor een veelbelovende carrière. Kijk op AOG.nl.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. De Occupy-beweging in Utrecht heeft haar kamp moeten opbreken. Sinds oktober vorig jaar bezetten demonstranten het plein voor het Utrechtse stadhuis. Een eerdere poging om de demonstranten daar weg te krijgen strandde bij de rechter. Maar burgemeester Wolfsen vindt het nu al welletjes. Natuurlijk, demonstreren en het recht van betoging is echt een groot goed en een grondrecht. Maar om een belangrijk plein voor het stadhuis, ja, voor. Onbepaalde tijd aan de openbare ruimte te onttrekken. Waardoor andere Utrechters geen gebruik meer kunnen maken van het plein. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van zo'n, laat ik zeggen, vrij dunne betoging inmiddels. Want film te demonstreren, dat is echt met een beetje goede wil kun je er dan van maken, maar veel meer is het niet. Verslaggever Matthijs Holtrop ging langs bij de Utrechtse occupiers. Net terwijl ze de tentharingen uit de stoep trokken. In een grote bestelbus met aanhanger werden alle matrassen, bedden en kookspullen ingeladen. Ik heb mijn kussen gevonden. Heel erg kussen. Ja. Heel erg kussen. Ja, dat klopt. Wij uh, zijn hier aan het opruimen. Gaat alles weg?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 Ja, dat een aantal van, van, van de mensen die hier op straat leven regelmatig het, het kamp hebben geterroriseerd. Er is, er, er is veel meer voorgevallen. Maar eigenlijk dat, dat die persoon gewoon een mes trekt en uh, tentharingen gaat doorsnijden. Iemand uh, vijf kopstoten in zijn buik geeft. En ja, iemand anders ook uh, nou ja, mishandelt. En ja, dat geeft, geeft wel weer dat het gewoon echt, echt niet houdbaar is op dat moment. We hebben eigenlijk nooit eerder. Dusdanige enorme vorm van, het, het lijkt het bijna georganiseerd geweld, uh, te maken gehad. Zegt hij? Voordat de regen los gaat breken, moeten we hier alles zoveel mogelijk hebben ingepakt. Je moet echt uh, nu even worden doorgepakt? Ja, er moet echt worden doorgepakt, want uh, anders hebben we het alleen maar zwaarder. Wat uh, is die tas van u? Nee hoor, niets hier is meer voor mij. Ik heb mijn spullen al weggehaald hier. Ik was gisteravond weggegaan, omdat hier uh, gewoon te veel spanning was op dit moment. En ik heb een slaapplaats op dit moment. Te veel gedoe? Ja. Is het nu uh, klaar met de Occupy? Nee hoor, absoluut niet. Absoluut niet. Oh. We worden dan maar sterker. Duik onder het zeil door. ligt alleen nog een matras. En uh... er staat hier een bed. Een bed, een houten, een houten bed. En een vieze matras. Dat klopt. Het is al een beetje ranzig geworden hè? Ja, die matras die ziet er niet meer zo fris uit. Maar het is. Uh... We zijn nu ook aan het afbreken. Daar lag volgens mij wat al overheen. Ik meen een slaapzak. Ja, ik zie daar nog een uh, campingmatje liggen. Heeft je alle spullen al bij elkaar uh, verzameld? Nou, we doen ons best om alles in ieder geval weer eruit te trekken. Hè? Want ja, als je niet zoveel spullen hebt, dan ben je zuinig op je spulletjes. En dan ben je blij als je in ieder geval nog wat spulletjes over hebt. Nog zo'n dekbed. Nog een dekbed. Iemand interesse in uh, nog een dekbed? Nog een dekbed. <laughs> nee, dan ben ik... Nog een deken. Uh, wat vindt u van de argumentatie van Wolfsen? Doordat hij aangeeft, er is geen eindmoment genoemd, einddatum. En dat zou een reden kunnen zijn om jullie toch weg te kunnen sturen via de wet. Als dat zo is, dan uh, zouden wij dat kunnen aanvechten. Maar het gaat even om dat argument, hè? dat hij zegt dat het plein is van iedereen... en dat kan je niet eindeloos bezet houden. Ik kan me voorstellen dat de belasting op dit stukje terrein inderdaad te groot wordt. En daar zijn wij het mee eens. Wij zijn in onderhandeling geweest over een alternatieve locatie. Maar dat heeft uiteindelijk op een rechtszaak uitgemond. Omdat er gewoon delen van gesprekken werden ontkend. De boel werd verdraaid. En toen, toen viel de deur een beetje dicht voor ons. En als je merkt dat er dus een overleg mogelijk is... dat de dingen op zo'n manier kunnen worden opgelost... en dat er dan eigenlijk lijnrecht tegenover dat overleg gewoon een botte beslissing wordt genomen... en um, ja, je dan terecht een rechtszaak wint... Mm -hmm. dan denk ik dat, dat er terecht recht is gesproken. Jawel. ja dat gaat En wat doen we met die pillars nice. Nog één vraag. Komen jullie terug of is dit definitief? Wij oh, komen we terug. In wat voor vorm dan ook. Nou wordt vervolgd, dus we hebben de politie nog even gebeld trouwens, over de incidenten. De politie zegt dat er één iemand vastzit in verband met het belagen van de demonstranten. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Bijna tien over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vlak voor haar optreden in de Ziggo Dome afgelopen weekend bleken de laarzen van Madonna kapot te zijn. Amsterdamse schoenmaker Hendrik Kooi heeft ze gerepareerd. En dat was een hoogtepunt in zijn carrière. Van die gerepareerde laarzen heeft Kooi een foto gemaakt. En die staat nu op de toonbank in zijn winkel. Ja, dat zijn de schoenen van Madonna. Die zijn afgelopen zaterdagmiddag uh, hier uh, gerepareerd door mij. Want ze zijn hier naartoe gebracht. Even de laarzen beschrijven. Nou, dat kunt u veel beter dan ik. Ja, dat waren uh, zeg maar, uh, tot aan de knie. Zeg maar. uh, aan de voorkant zaten veters geregen vanaf uh, de voet. Uh, helemaal tot bovenaan met veters. En een hak van goud. Voordat deze meneer kwam, werd er al met mij uh, getelefoneerd contact opgenomen. of ik uh, wilde, uh, schoenen wilde repareren voor uh, de Zygodoom. Wanneer had u nu gaten, dit is voor een superster? Mm, nou, dat vertelde de meneer later aan mij. Want daar vroeg ik om voor wie zou dat dan moeten zijn. Dan. En... Ja, nieuwsgierig. En inderdaad, nieuwsgierig. En die meneer die zei dat ze voor Madonna gebruikt gingen worden. En ja. toen, wat dacht u? Um, ja, wat, toen, wat ik toen dacht eigenlijk... Uh, ik zou zeggen, laat ze maar komen. Dat dacht ik. En, uh, en zeer vereerd natuurlijk. Van uh, ja, zo'n superster uh, dat je daarvoor repareert. is natuurlijk hartstikke leuk. Want Madonna, heeft u er wat mee? Um, ja, het is altijd wel een, een idool voor mij geweest. Ja. Ja. Ook nog een idool? Nou, dat is helemaal fantastisch. Ja, zeker. Ja, ik ben zelf al 44. En uh, ja, in mijn jeugd, uh, ja, je bent er een beetje mee opgegroeid. Ja, want u moest eigenlijk, ja, misschien kunt u het even voordoen, want hier ligt een soort gelijke laars. Ja, ik heb hier iets een, goedkoper, natuurlijk. Iets, iets goedkoper. Uh, ja, de, deze zijn heel stuk goedkoper. De, de laars van Madonna, die waren naar mijn schatting een, een 800 euro. En uh, ik moest daar een, een rubbersoltje en een rubberhakje onder zetten. En uh, ik kan hem wel eventjes uh, een beetje uh, gaan schuren. Dan ben ik dus de, de zool een beetje aan het rondschuren, dat hij mooi glad gaat worden. En dan ga ik hem zo meteen ga ik hem netjes uh, zwart uh, inlakken. En dan uh, zie je eigenlijk niks meer uh, ervan dat ze aan de zijkant gerepareerd zijn. En uh, dan zijn ze gewoon heel mooi uh, zwart aan de zijkant. En met een, uh, een goed rubber antislipsootie eronder. En heeft ze zweetvoeten? Uh, niet dat ik weet. Uh, U heeft niet even geroken? Ik heb niet, uh, nee, helaas. Ik heb, uh, niet althans, niet, niet helaas. Nee, ik heb niet geroken aan de laarzen. Uh, ja, dat doe je sowieso niet. Dus uh, ook, ook niet van Madonna, nee. nee. Er is gewoon afgerekend. Wat was de schade? Uh, ja, deze meneer uh, heeft wel afgerekend en de schade was 55 euro. Nou, dat uh, is voor Madonna een foutje. Een foutje voor Madonna, inderdaad. Ja. ja, zeker. Het was een hele eer om uh, voor Madonna te mogen repareren. En nu heeft de foto, wat gaat u ermee doen? Nou, ik heb, uh, aan... En nog een stukje leren van de uh, schoen? Nou, een stukje rubber is het. Een ja. uh, rubberzol uh, uh, heb ik eronder gezet. En uh, dat, dat stukje rubber heb ik uh, bewaard, wat ik nog over heb. En uh, dat ga ik inlijsten, met een aantal foto's erbij. En uh, juist, uh, en dan ga ik dat inlijsten. En ze is ook nog eens niet uh, gevallen? Nee, het, dus, uh, het schijnt inderdaad dat ze niet gevallen is. Nee, nee Ik heb daar geen bericht over gehoord. Zometeen uh, loopt het hier natuurlijk storm met Madonna-fans. Die willen allemaal hier hun schoenen laten repareren, of niet? Ik hoop het wel, ja. ja dan uh, gaan we het echt een stuk drukker uh, krijgen hier. Ja, zeker. Zou leuk zijn. En blij. En ook trotse schoenmaker Hendrik Kooi En verslaggever Tom Juriaans van RTV Noord-Holland sprak met hem. Het is uh, elf minuten over half zeven. De traditie is duizenden jaren oud en kost 450 kilo hout per keer... Bij Hindoe-crematies in India wordt inmiddels zoveel hout verstookt dat het leidt tot grootschalige ontbossing. Het kan zo niet langer. Een nieuw systeem moet uitkomst bieden en ouderwetse brandstapels doen verdwijnen. Maar dat blijkt lastig, want de dood is nou net een van de meest delicate stukjes Hindoe-traditie. Raam Kali heeft er zelf voor gekozen, voor deze manier van cremeren. Ze was 84 jaar oud en nu ligt de lichaam in een soort gietijzeren stellage... met hout erbovenop gestapeld in plaats van plat op de grond... zoals het al duizenden jaren gaat hier. De zuurstof kan er zo van alle kanten goed bij. Een systeem helemaal ontwikkeld op een zo schoon mogelijke verbranding van haar lichaam. Maar Hindoes zijn over het algemeen terughoudend, het afwachtend met dit nieuwe systeem. Het lijkt toch een beetje op een machine, dat ding. In our system, all rituals can be performed. Ansul Gark, directeur van Moxda, die prijst het systeem aan. Moksda is een organisatie die al twintig jaar bezig is om Indiërs ervan te overtuigen... dat het zuiniger moet, minder hout. En dat dat kan, zonder verlies van alle traditie... En rituelen. Dit systeem zal slagen juist omdat de brandstof wel hout is. Elektrische crematoria in India staan weg te roesten, de mensen moeten het niet. Dit gaat op hout, zegt Gark. Maar nog maar een kwart van de oorspronkelijke hoeveelheid. Daar zit de winst. We have the wood We are about 75% of wood in this Moxta Green system. Naast de verbrandingsplekken staat een grote keet. Er staan een paar jongens bovenop een gigantische berghout. grote balken naar beneden te gooien, stukken takken, dikke boomstammen. Het wordt hier allemaal op karren geladen en eh, eerst gewogen, natuurlijk. Op een weegschaal die de 150 kilo per keer kan afwegen. Nou, drie van die weegschalen vol gaan in die kar en dat is dan één verbrandingsplek. Doe dat keer de acht, negen miljoen Hindoes die ieder jaar in India overlijden. En je komt op 50 miljoen bomen die ieder jaar moeten worden gekapt om de crematies in India gaande te houden. We are in touch with the pillars of the society. Like religious leaders, saints. Nou, Garg voelt zich soms net een diplomaat, zegt hij. Hij speelt het de laatste jaren via religieuze leiders. Nu zij meer en meer overtuigd raken dat het uiteinde op dit zuinige systeem ook waardig is. En volgens de regels van de traditie wordt een kentering mogelijk. Maar het gaat nog eens twintig jaar duren, voorspelt hij. We are following this practice since thousands of years. Dus ik denk dat het bijna 20, 30 jaar meer gaat om deze verandering over het land te brengen. Nu loopt een van de zoons in een wit gewaad. Hij heeft een brandende fakkel van riet in zijn hand. Hij loopt een rondje rondom de brandstapel. En hij steekt die brandende fakkel steekt hij bij het hoofdeinde zo diep in het hout. Tussen het hout. En zo wordt het lichaam langzaam via dat hout weer verenigd met het aardse. Daar gaat het om. Het gaat een aantal uren branden. Morgen komt de familie terug om het as op te halen. Het wordt dan verzameld en dat gaat uiteindelijk uitgestrooid worden... over het water van de rivier, de bron van al het nieuwe leven. Lucas Waagmeester over hindoe-crematies in India. Het lukt maar niet om de korhoender terug te krijgen in Saland. 28 kuikens zijn nu dood. Straks bellen we met Staatsbosbeheer om te vragen wat er toch misgaat daar. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Zahoka. Vakantietijd slechts drie files. Op de A15 naar Europort rijdt er langzaam over vijf kilometer. Tussen Hoogvliet en Spijken Nissen. Op de A16 richting Rotterdam. Daar staat op de parallelrijbaan bij rotterdam Feyenoord twee kilometer. En richting Utrecht tot de A28 staan hoeveel laken drie kilometer. Nou, ja, John, nog bijzonderheden dan verder vandaag? Nee, eigenlijk niet, Marcel. Zoals ik al zei, vakantietijd is niet erg druk. Rond half negen niet meer dan 30 kilometer file. De meeste vertraging verwacht ik in de regio Arnhem op de A50 vanwege wegwerkzaamheden. John, zou ook al bij de A. Dank je dankjewel. Okay. Okay. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Michael Jackson met Human Nature. Kort geleden was het nog feest in het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. 28 korhoenders waren er geboren. En dat is goed nieuws, want de korhoenderpopulatie is maar heel klein geworden. Maar de kuikens zijn dood. Corné Balemans is projectleider van het project Behoud het Korhoen van Staatsbosbeheer. Meneer Balemans, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat dat al die kuikens dood zijn? Nou, we zien al uh, vier zeg jaar dat de uh, kuikens uh, doodgaan. Uh, tijdens stellingen uh, uh, nemen we geen één uh, jongdier waar. En dat is dan ook een uh, stelling dat de uh, kuikens doodgaan. Dit jaar uh, hebben we ook uh, uh, zorgvuldig nesten opgespoord... en hebben we uh, hele jonge kuikentjes kunnen zenderen. En uh, door de zender hebben we ze ook kunnen volgen... en hebben we ook uh, kuikentjes, dode kuikentjes kunnen vinden. Ze zijn, ze zijn doodgegaan, ze zijn niet opgevreten of zo? Ze zijn uh, doodgegaan. En, uh, ja. en waaraan dat weten we niet en uh, dat laten we onderzoeken. Want uh, dat is dan ook uh, de oorzaak uh, van de achteruitgang van het koron. Wat ik al aangeef, uh, al vier jaar uh, sterven die kuikertjes en uh, komen er dus ook geen koroners bij. Tja, meneer Warnemans, misschien uh, moet Staatsbosmierig stoppen met dit project. Het heeft misschien niet zo heel veel zin, hè? Dus samen met uh, de Vogelbescherming Natuurmonumenten Provincie uh, hebben we gesteld uh, dat we willen gaan voor uh, behoud van het koron. We hebben gesteld dat we uh, binnen twee jaar uh, willen onderzoeken... waar de sterfte van de kuikens en uh, waar de achteruitgang van de korong nu uh, aan ligt. Uh -huh. Die twee jaar willen we volop uh, benutten. En uh, na twee jaar willen we uh, definitief aan tafel gaan zitten... Uh, om te kijken of we het korong kunnen behouden of niet. Ja, want omdat u nu de, de, de kuiken uh, lijkjes heeft, de korrhoenen heeft... kunt u ook uitzoeken wat er met ze is gebeurd, waaraan ze zijn overleden? Ja, de dus onderzoek aan die lijkjes plaatsen en we hopen erachter te komen wat de oorzaak van de sterfte is. Hm. Er zijn ook volwassen koelhunders uitgezet die hebben het ook niet gered, hè? of een aantal daarvan niet? Weet u ook hoe dat komt? Ja, een aantal van de uitgezette Zweedse koelhunders zijn gestorven. één door stress direct bij het uitzetten en twee door predatie. Die uh, Zweedse korrunders uh, nou zijn toch een hele tijd in het uh, gebied gebleven. En uh, dat is uh, goed nieuws voor ons. Want uh, ze hadden ook direct uit het gebied uh, kunnen vliegen. En dan was bijplaatsen uh, uh, ja, niet gelukt volgens ons. Nu ze in het gebied zijn gebleven is dat uh, goed nieuws. En zeg maar, wil we willen volgend jaar ook weer bij gaan plaatsen. Maar ja, ik moet benadrukken dat deze Zweedse dieren... omdat we later een vergunning hebben gekregen... dus niet aan de voorplanting hebben meegedaan. Hm. ja. Oké, okay, dus ja, dan heeft hij ook geen kuikens. Um, Fractieleider Willy Muller van de VVD-afdeling Hellendoorn um, snapt helemaal niets van dat project. Een uh, project waar je mee bezig bent. Kan in deze tijden van oplopende werkloosheid, sluiting van bedrijven en miljardenbezuinigingen op de overheidsfinanciën. kan je niet dit soort projecten staande houden? Wat vindt u daarvan? Um, ik denk dat behoud van diersoorten erg belangrijk is. Uh, ook in Nederland, want het gaat heel erg slecht met verschillende dieren. Het koolgroen staat nu in de belangstelling, maar ook bijvoorbeeld de wulptapijt en Leeuwen, daar gaat het slecht mee. Die gaan hard achteruit. Uh -huh. En het kan maar zo zijn dat uh, we het vandaag hebben over het koolgroen, maar morgen spreekwoordelijk dan uh, over een andere uh, vogelsoort. Ja. En het zou echt jammer zijn als uh, er dieren in Nederland verdwijnen. U vindt dat geen geldverspilling zoals uh, Winnie Muller aangeeft? Nee, nee, nee. Ja, en nogmaals, wat dit betreft is het niet trekken aan een dode dood, dood, vogel in, in dit geval. Is het landschap inmiddels niet zo veranderd dat de korhoen hier niet meer past? Het eh, landschap is veranderd, maar het korhoen eh, heeft bewezen eh, al twintig jaar lang dat hij op de Salansheuverug eh, kan voorkomen. Want al twintig jaar komt eh, het korhoen alleen nog maar op de Salansheuverug voor. Ja. Dus wij denken dat het korhoen daar ook eh, ja, in de toekomst voor moet kunnen komen... Goed, dus gaat het project nog even door. Ja, nog uh, anderhalf jaar. Goed. Meneer Bademans, hartelijk dank voor uw uitleg. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal. De ochtendkranten. We moeten we eerst eens even naar de Volkskrant. De krant toont op de voorpagina namelijk bijzondere foto's uit een privéalbum van een soldaat die was uitgezonden naar Nederlands-Indië. Op de foto's zijn executies te zien die zeer waarschijnlijk zijn uitgevoerd door het Nederlands leger in de voormalige kolonie. De eerste foto is te zien hoe drie Indonesiërs worden beschoten aan de rand van een greppel. En op de tweede foto die uh, blijkt dan vol te liggen. Die greppel met lijken van andere geëxecuteerden. Twee Nederlandse soldaten kijken toe.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 Nederland krijgt een gigantisch windmolenpark op de Noordzee. Na een moeizame zoektocht naar geld zijn rijke Arabieren bereid gevonden de miljarden dollars in te steken, schrijft de Telegraaf. Een staatsbedrijf uit het Emiraat, Abu Dhabi, tekent binnenkort een overeenkomst om groot aandeelhouder te worden van een Nederlands, van, een van Nederlands grootste windmolenparken. Volgens de Telegraaf zullen 150 molens gebouwd worden in de Duitse bocht. Stuk zee voor de kust van Duitsland en Denemarken. Daar bereikt de wind regelmatig snelheden van boven windkracht 10. Met het park worden meer dan anderhalf miljoen Nederlanders van stroom voorzien. Boeren gaan verse groenten leveren aan de voedselbanken. Meltrouw, bij de voedselbanken komen nu nog maar weinig groenten binnen. De land- en tuinbouwers komen eindelijk van hun groenten af... waar de supermarkten hun neus voor ophalen. Een appel met een plekje bijvoorbeeld of een slaakrop met een bruin randje... Lekker. Een voedselbank in Almelo had zelfs uh, al iets verzonnen om het tekort aan verse groenten op te vangen. Hij heeft een moestuin aangelegd. De tuin levert volgens Trouw genoeg groenten voor de 145 voedselpakketten die hier uh, elke week worden afgehaald.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 Banken en kredietverstrekkers willen geen onverantwoorde en hoge kredieten verstrekken. Maar de consument vertelt niet altijd dat hij een betalingsachterstand heeft. Dat is de voorzitter van de NVVK in het AD. De Tweede Kamer dreigt na de verkiezingen opnieuw veel ervaring te verliezen. Blijkt uit een berekening van het Nederlands Dagblad. De krant heeft uitgezocht hoe lang toekomstige Kamerleden al ervaring in de Kamer hebben. Wie gekozen wordt, dat weet natuurlijk nog niemand. En dus baseert de krant zich op de jongste peiling. Conclusie, een gemiddeld Kamerlid dat na 12 september aantreedt... heeft maar drie jaar en drie maanden parlementaire ervaring. De SGP zal de meest ervaren fractie zijn... met gemiddeld vijf jaar en drie maanden, schrijft het Nederlands Dagblad. Die van D66 de minst ervaren met gemiddeld één jaar en negen maanden. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal. Het laatste nieuws uit Brussel. In Brussel zijn de ministers van Financiën van de eurozone... tot een akkoord gekomen over steun aan Spanje. Het laatste nieuws krijgt u van onze correspondent in Brussel... Thijs Sade. En vanuit Teheran hoort u onze correspondent Thomas Erdbrink... over de bemiddelingspogingen van Kofi Annan in zaken Syrië.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 Luister nu naar de hoogtepunten van het hele weekend North Sea Jazz. Met optredens van onder andere Lenny Kravitz, Caro Emerald, Pat Metheny, Waylon en D'Angelo. The best of North Sea Jazz 2012. Deze hele week op Radio 6. Radio 6.nl Dit is Radio 1.